Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het WK voetbal is in 2034 in Saoedi-Arabië. Het land is nog de enige overgebleven kandidaat. En gisteren leverden ze de definitieve plannen in bij Wereldvoetbalbond FIFA. Amnesty International heeft die plannen eens goed bekeken en is het er niet mee eens. Volgens Amnesty doet Saoedi-Arabië te weinig om de mensenrechten in het land te verbeteren dat is na het WK in Qatar volgens de FIFA-regels wel verplicht. Nou, bij Saudi-Arabië ligt dan de focus op arbeidsrechten, op vrijheid van meningsuiting, op discriminatie, op gedwongen uitzettingen. En al die zaken zijn gewoon niet op orde en worden in dat bid niet goed geïdentificeerd en vooral ook niet goed uitgelegd hoe het aangepakt uh, kan gaan worden. De Mensenrechtenorganisatie is bijvoorbeeld bang voor opnieuw veel dwangarbeid bij de bouw van de stadions. Meer dan de helft van de vrouwen onder de 30 wordt wel eens lastig gevallen of nageroepen als ze zomerkleding dragen. Dat heeft Hart van Nederland uitgezocht. Ze stelde dezelfde vraag ook aan mannen en die worden natuurlijk minder lastig gevallen als ze in een korte broek rondlopen. Maar bijna 10% geeft aan wel eens iets naars mee te maken. Een groot Amsterdams dansfestival Dekmantel, bestaat tien jaar. Normaal gesproken is dat een driedaags festival in het Amsterdamse bos... waar tienduizenden mensen van over de hele wereld op afkomen. Maar speciaal voor deze tiende editie zijn het tien dagen lang... overal in de stad feesten en concerten. Volgens deze muziekjournalist maakt het festival ontzettend veel impact. Ook al is het helemaal niet zo mega groot. Zij zijn een van de eerste festivals die nieuwe namen boeken. En ook de rest van de festivals weer verder helpen. Je ziet echt, er zijn ontzettend veel dancefestivals in Nederland. Je ziet dat zij vrijwel allemaal kijken naar wat Dekmantel doet. En dus namen waar Dekmantel vroeg mee begint... die programmeren zijn een jaartje later of twee jaar later. En zo zie je dat uh, DJ's die het hier goed doen... dat die gewoon...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 Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, oh. Hanny. Goedemorgen goedemorgen. goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Oh <laughs> en natuurlijk een zeer goedemorgen aan onze luisteraars Zeker en weters. kijkers. Ja. Want zoals jullie weten, je hoeft niet alleen te luisteren. Als je thuis bent of je zit bij je computertje, kun je ook meekijken. En dat is op wwwzfm Nee, zfm-live.nl. Ja. Ah, Sorry. Ah, ah. Ja, ik denk ik doe iets fout. Ik doe iets fout. Dan zien ze soms ja. in onze bikinis. Hè? Ja, en, en jongens, uh, ik, ik wil niet uh, opdringerig zijn, maar ga zeker even kijken. Want er komt hier straks een, een, uh, een paardje met een T. Paardje met, met een D, <laughs> maar met een T. Die gaan straks. Uh, Zandvoortse koppeltje, die gaan straks naar. Fest, dat is gisteravond weer begonnen. Dat duurt tot en met zondag in de Keukenhof. Hartstikke leuk. Alles in uh, mid stijl. Hè? De middeleeuwen en uh, fantasiefiguren. Van alles en nog. En uh, straks komt er dan een vee met haar gade. <lacht> kijk, kijk komt hier zomaar binnen <lacht> <Leuk>. waaien. <lacht> mogen we mogen een wens doen? Ja, vast en zeker. vast ja. en zeker. Ja, dus... Uh, zoals jullie van ons gewend zijn, wij draaien natuurlijk altijd eerst een, een nummer uh, waar een dame de hoofdrol speelt. In dit keer hebben we dat een beetje in een teken van het Castlefest feest gedaan. Uh, van Rapalje Galway Girl. Stroll on the old long walk on the day I hate, I a. And I met a little girl who stopped to talk On a nice soft day I, And I asked you, friend What's the fell to do If her hair was black and her eyes were blue And I took her there And I gave her the world On a soft tail prom with a Galway girl Way there when the rain came down on the day, I hey, I hey. And she asked me up to a flat out town on a nice, soft day, I And I asked you, friend, what the hell to do if her hair was black and her eyes were blue. And I took her hand and I gave it a twirl. And then I lost my heart to the Galway girl.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 Als Dat jullie nu eventjes zetten. kijken op die camera die hier oh, hangt, dan komen wow. hier een vee aanzetten met haar gade, met haar je stok in de auto laten liggen. Gaan staan, Kijk eens even, applaus, applaus. Bijna alles zelf vervaardigd. Echt waar? Ja, bijna alles. Ja. Nee. ja. En de make-up zelf aangebracht? Jazeker. Ja, ja je kan niet. Ah, ja, uh, oh, je kan natuurlijk niet uh, de Ik koptelefoon opzetten, want je hebt 11 uh, oren. Elfe, elfe oren nu, ja. hè? Ja. Prachtig. ja, ja, ja. Nou, je bent net je moeder. Die hebt net zulke oren, toch of niet? Precies, ja, ja. dezelfde oren, ja, ze mijn oren. Dat klopt, ja, ja, nou, de ja, luisteraar staat ja, ja. nu wel heel nieuwsgierig, hoor. U moet nu. Oh ja, je de moet even kijken. hier gaan zitten dan zit je fel. Want hier is een heus vee en hartbegeleider binnen. Zullen wij even komen. wisselen van plek? Dan zit je in beeld. Ik heb een stomme korte broekje, dat is Stomme oh, okay. <laughs> korte broekje. Kijk. Kijk eens. Ja, daar gaan we straks wel even een foto van maken. En die zetten we straks uiteraard op, uh, op Facebook. Want dat, uh, laat, die kans laten we niet schieten. Vandaag is het zover, Jelmer en Lea. Ja, hallo. Ja, het ga, het feest uh, gaat voor jullie vandaag beginnen. Kastelvest. Vandaag. Kastelfest inderdaad, in, uh, in de keukenhof, in Lisse. ja. Een, een soort middeleeuws festival, zeg ik altijd. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Want er is van alles en nog wat. Wat is er allemaal zoal? Ik had net al genoemd, het is natuurlijk ook een boel fantasiefiguren. Uh, ja. Van uh, fantasy, om het maar in het Engels ja, te zeggen. Dat is hun slogan ook. Hè? Het is Castlefest, where fantasy becomes reality. Dat is, oh, dat is waar okay. ze voor staan. Waar uh, werkelijkheid wordt. Ja, ja. precies. Uh, dus er, er is van alles om te doen. Er zijn uh, optredens van verschillende Keltische bands. Maar ook ander uh, soort. Je hebt echt van die piratenbands en zo die daar ook naartoe komen. En rock of niet? Uh, uh, ja. ja. Rock of, uh, Je ja. moet even naar de microfoon toe. Piratenrock <laughs> of... Uh, dat? Ja, de, maar het, het, ze zijn er niet, maar het is vergelijkbaar zo, Als je de Dropkick Murphys kent, maar ook dat soort. Zo heel, uh, uh, ja, Dat kennen, ja, kennen niet. Eerse, wij niet. Uh, wij zijn een ja, beetje bij Sinatra ja. blijven hangen. Ja. ja, precies. Een beetje dat Ierse volken. Ja. Ja. Uh, van alles om te eten. Allemaal stands. Want er staan ook allemaal stands met die dingen verkopen. Uh, uh, dus inderdaad etenskraampjes, drankkraampjes. Maar ook allemaal in thema. Uh, dus die zetten daar ook... Er is ook een piratenbar. Die, die zorgt echt dat een hele bar eruit ziet... als een soort van de voorkant van een piratenschip. Nou ja, dat soort dingen uh, kom je daar allemaal tegen. Ja, het is allemaal... Niks is gewoon. Nee. Er is nou, niks, ja. is dat gewoon. Zelfs als je Wat is gewoon? koffie wil halen. Ja, maar als je wil koffie wil halen... dan uh, uh, moet je naar Dikke Bertha. Ja. Dikke, ja. Bertha, dikke Bertha. En Dikke Bertha, en Bertha ja. dat, dat is... Ben. Zeg even, kal hem jij. Nee, we uh, nee, nee. hebben je niet maar gehoord. De mensen nee. zien je zit te wijzen, hè? Ja. <laughs> maar goed dat Han die geen microfoon meer heeft. <laughs> <Misschien>, uh. <laughs> zeg maar, het loopt parallel aan... Ik heb, ik heb het even gelezen, Wat het is natuurlijk meer, meer interessant... want we willen eigenlijk allemaal wel een beetje weg uit de huidige mm. wereld. En dat zijn jullie dan drie dagen. Ja. En het loopt parallel met Einde van de Iers lichtfeest... Ik heb gelezen dat die persoon Loeg heet. Dat is een cultisch ja, oogstfeest. Ja, geest, ja, is, ja dat, dat was gisteren. Dat is op 1 augustus. augustus. Ja. Ja. Uh, nou begint Kasselfest niet altijd op 1 augustus. Maar nee. ze proberen het wel te doen inderdaad. Ja, de, de, de organisatoren zijn ook heel uh, spiritueel. Okay. Op zaterdag bijvoorbeeld wordt een hele grote wikker gebouwd. Dus een, ja, dat was een houten uh, uh, nou ja, constructie. Dit jaar in de vorm van een raaf. Okay. Ja, van, van wilgen inderdaad wordt dat gemaakt. En die gaat dus uh, zaterdag uh, uh, de hens in. En daar kan je allemaal dingen in leggen waar je uh, vanaf wil. Uh, ik wensen, wensen, intenties. Ik heb een, een kruidenbosje bij me. Dat gaat erin met inderdaad een wens die ik dan naar het universum stuur. De Ja, precies. Prachtig. En dat doe je via die wikker. Dat is ook een heel mooi ritueel wat er gedaan wordt. Zaterdag is ook altijd meteen uitverkocht. Want iedereen ja, weet ja, ja, ja, ja. Uh, dat het dan gebeurt. Ja. Jullie gaan drie dagen, dan ja. heb je natuurlijk een uh, paspartout. Ja. Ja. Maar um, wat kost zoiets? Oh jee, uh, volgens mij is het paspartout rond de 200 euro, so ietsje iets. minder. Ja, en, en je hebt dus ook de camping, dan betaal je ietsjes meer, maar dan sta je daar uh, bij het ja. terrein in de buurt. Uh, en anders dacht ik, het zou ik echt niet weten. want ik ga mensen gewone ik, gewone. Ik, ik geloof uh, een dagkaart. Dat heb ik. Nou, dat, dat was uh, vorig jaar. Heb ik 63 euro betaald voor één dag. Ja. ja, nou ja. Maar nou. ik moet je zeggen, het is, het is het. Zeer de moeite waard. Zeker om waard om dat eens mee te maken. Omdat je komt in zo'n andere wereld terecht. En de hele dag word je vermaakt. Er zijn drie podia, geloof ik, waar constant andere muzikanten staan te nee, spelen. Nee, Dolly, jij was, was jij ook verkleed? Want dat is ook nee, eigenlijk een vraag. Nee, Moet, nee, Je hoeft niet verkleed. Nee. Nou nee. ja, ik wel als, als Dolly. Ja. ja. oké. Okay. Ja. Zie, nee. Daar zie je ook geen tweede van daar, weet je wel. Dat vind ik dan wel weer leuk, dat ben ik een beetje uniek. Ja. Nee, maar het hoeft niet, nee, maar je hoeft niet vergeten nee, dat hoeft niet Je mag hoor. ook zo uitgebreid als je wil. Uh, je mag lekker gewoon in je eigen kloppen Je mag komen. ook een neus opzetten, dat is ook goed. Meer hoef je ook ja, niet te doen. Ja, Alles is goed. Het is gewoon waar je jezelf comfortabel bij voelt. De sfeer is daar ook. De mensen zijn zo geweldig. De mensen die komen, maar ook organisatoren en mensen die er staan. Het zijn zulke aardige leuke mensen. Het kan ook bijna niet dat je naar Kastelfest gaat en geen nieuwe mensen ontmoet. Oké, okay. um, ja dat is waar. Ik ga ook eens als piraat, doe ik morgen ook weer. En hoeveel andere piraten jou niet een shirtje rum aankomen bieden. Het is onmogelijk <laughs> om geen vrienden te maken. Oh, uh, ja, ja, ja. Uh, en heren. hoe ga je de derde dag? De derde dag? Oh, ik, uh, ik heb gekozen om uh, uh, voor Esmeralda te gaan van de klokkenluider van de Dame. Een beetje samen bij, zelf bij elkaar gesproken. Zeg in Jelmer klokkenluider. Ja, nee, nee, nee. Nou, ik heb geprobeerd om hem in een harnas mee te krijgen als Fibus. Maar dat wilde hij niet. Nee, dat is, uh, die zijn er ook wel met die laten de hele dag daar een harnas rondlopen. Maar als het ja. warm is, dan is dat... Uh, ja, je dan moet het wordt ja. wel gedaan en het is ook, het er heel graag uit. Ze hebben het ook wel eens ja. gedaan, ja. ja. ja. Maar ja. Het, is wel, het is afzien voor die dag. Ja. Ja. Nou ja, het is heel erg mooi weer. Het is ook een voordeel. Oh, geweldig. Ja, ja want, ja, want vorig heel... jaar was ja. het echt uh, een beetje druil weer. En je ziet meteen dat de sfeer daar ja. anders van wordt. Ja. Uh, dus ik, ik vind het heel tof dat het weer lekker weer is. We gaan weer lekker ons ding doen. Heerlijk. Ja, Want er is natuurlijk uh, ook op het terrein van alles te doen zelf. Hè? Je kan allerlei ja. keuzes maken met workshops. Workshop en, uh... Er zijn uh, inderdaad een hele tent met, met boeken... waar dus uh, leesworkshops, wil ik zeggen... schrijfworkshops worden gegeven. Er is jo. voor de kinderen een heel paradijs. En daar komt dan dus ook bij het kindergevecht. Ja. Dat klinkt altijd een beetje gek. Maar uh, de hele dag worden er uh, volwassenen opgetrommeld in outfit... om uh, met het idee van, hey, wil jij zo meteen even met wat kinderen stoeien? Gaat om uh, LARP dan. Hè? Dus we doen het niet met echte wapens, gelukkig. Mm -hmm. uh, en niet met de vuisten. Uh, en uh, op een bepaald punt in de dag... kom je dan allemaal bij elkaar op het grote veld. En daar komen dan allemaal kinderen uh, die getraind hebben... Uh, in, het, in het kamp om te leren met wapens om te gaan. Dan krijg je allemaal zo'n poolnoedel. En dan ga je keihard met die kids lopen vechten. Ja, dat, weet je, dat soort dingen gebeuren er ook. Het, het, het is echt niet alleen maar rondlopen en, en alles maar bekijken. al is dat al supertof. Maar er is ook genoeg te doen. Genoeg te doen. Wat er ook in die middeleeuwen allemaal speelde. Ja, er ja? zijn ook riddergevechten van, van echt mensen die hiervoor trainen. waar je naar te kan kijk, kijken. Ja. En, uh, ja, er lopen mensen rond. Ook met muziek zelf. Dat, dat zijn ook wel eens groepjes. Weet je, traveling minstrels. Uh, de pretzel dame loopt rond, een grote favoriet. Die ja, komt ja. altijd als je een beetje trek hebt. Ik weet niet hoe ze het doet. Ik weet het echt niet, dan denk je, ze ik Ze ruikt zin. het, dat, dat is talent. Het. En dan hoor je er belletje aankomen en dan denk je oh ja, daar had ik ja, echt ja, net zin in. Oh, ja. Net als vroeger met de man Ja, het is ja dat precies. Dat belletje dat komt en je denkt... oh, lekker pretsel met kaas. Ja. Ja. Het, is zich, het is op zich al zo'n mooie sfeer bij dat kasteel natuurlijk. Nee. Ja, ja het zeker is, het is prachtig. Nou. Ja, wat ik in de keuken of natuurlijk. dus Het is ja. echt... Oh, het is, het is, alles om je heen is normaal. Zeg, en dit is dan de zomereditie... maar ik las dat er tegenwoordig ook een wintereditie Klopt. is. ja Dat is natuurlijk een hele andere sfeer. Ja, nou, ik ben zelf nooit geweest. Oh, ik dat in ben je nog editie. niet geweest. Okay. Nee, ik kan misschien dit jaar wel gaan, want ik heb een hele mooie cape nu. Dus dan is het niet zo koud. Nee, dat is even um, Nee, dus daar kan ik verder niks over zeggen. Maar het lijkt me dat dat ook wel weer... Gaat komen. Uh, maar wel op een hele andere manier, inderdaad. Dat, denk dat zal heel anders zijn, ja. natuurlijk, sowieso al qua, qua weer. Wel ja. heel romantisch als het zou sneeuwen, maar ja. Want ja. ik ben er een keer op een wintermarkt geweest in, op dat terrein. Oh, ja. ja, ja. Dat is ook heel leuk. Het wordt Ja, het wordt piramides. Ja, ja, piramides. Ja. Nou, ja. spannend. Nou, ja, we, ja, Zeker. Ik denk, want jullie moeten nog iemand ophalen. Hè? Dus Ja, ja, ja in Haarlem. <laughs> we gaan jullie uh, ontzettend veel fijne... of drie mooie dagen toewensen. Dankjewel. Uh, met alle andere Zandvoorters. Want er komen heel wat Zandvoorters. Die gaan die kant op uh, vandaag, morgen of overmorgen. Ja, precies. We gaan ze tegenkomen. Ja. Ja. ja, dus we wensen alle Zandvoorters heel veel plezier... met dat mooie evenement. Ik ga even een nummer opzetten van Boudewijn de Groot... van zijn nieuwste album Windveren. Dat zat ik toevallig van de week te luisteren. En wat kwam ik tegen? Een liedje waar Zandvoort in voorkomt. Kijk. En dat vond ik zo bijzonder. Ik denk dat ga ik jullie gewoon laten horen. De Dame met het hondje. Oh, dat gaat pas over jou, hè?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 Dat nou, Ach, prachtig leuk, hè? Hartstikke ja, prachtig. leuk. Nou en dat hele album staat vol met schitterende nummers. Echt, echt heel ja. geweldig. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar wat was al oh, wat was dit mooi hè? Dat vorige item eventjes ja, terug te komen. Ja, jongen, maar als je daar rondloopt, kindje, weet niet wat je nou. ziet aan een prachtige creaties. Mensen mm -hmm. nee, die het niet gezien hebben, die uh, we hebben wat, wat gemist. gemist. Maar dan nou, gaat Dolly zet... misschien een foto plaatsen. Ja, de... we zetten ja. straks even op Facebook. Ja. Laten we even zien wie wij in de studio hadden. Nou, nou goed. Uh, jongens, we gaan door. Want we hebben nog een gast. Jezus, we, we lijken wel... Uh, hoe ja. heet die? Humberto Tan, ja. Ja, ja, De ene gast naar de ja. andere. Ik vind het wel ook uit het leuk café moeten komen. Vind je niet? Dat mensen zo lekker ja. binnen kunnen ja. lopen. Ja, dat ja. ja. ja nou, daar zeg je ja. wat. Het wordt dat we op locatie gaan. Of we moeten een barretje bouwen hier. Ja, gezellig. Ja, ja. Ja. Hey, moet je horen, uh, wat wou ik vertellen? Ah, god, wat een ding van mijn kop. We gaan straks even terugblikken naar de Pride. En dat doen wij met Fred Rozenhart. Die zit uh, waarschijnlijk nu al zo'n beetje te wachten bij de telefoon... tot we hem gaan bellen. Mm -hmm. En uh, in aanloop naar dat gesprek draaien we een nummer... wat jullie hebben aangedragen van Diana Ross... I'm coming out. Ja, en hoeveel meer pride uh, wil je het hebben? Hè? Dus uh, hier komt hij, Diana Ross, met. Oh so girl Ja, ja, ja, ja. We laten de wereld weten dat we eruit komen. We komen eruit en we komen eraan. En wie uh, wacht nou, op web? Dat zit was iemand op je te wachten. Dat we eraan kwamen, dat was zeker het geval. Met de grote parade door ons dorp. En aan de telefoon, als het goed is, is Fred... Ja, wacht even hoor, dan moet ik ja, hem even overzetten. Ja, dat gaat, uh, door Waar zit hij ook alweer? Even wel even wat oh, niet ja. doen. Volgens mij hebben we Fred binnengeheengeld. Fred, ben je daar? Ik ben er. Kijk, het is gelukt. Goedemorgen, Fred. Je spreekt nu met Beb. Ik, ja, ja, ik heb sowieso, toen ik jouw naam doorkreeg, even gelezen... de man die vooral kunst en theater wil verbinden... met het, uh, met het uh, uiten van de, van de gay pride. Ja. Ja. Uh, hij was er weer dit, dit weekend, deze week in het dorp. Altijd voorafgaand aan wat er dit weekend in Amsterdam gaat gebeuren. Ja. Hoe heb je het ervaren, Fred? Ja, het was geweldig. We, we, het weer was natuurlijk ook geweldig. Ja, hè? Vorig jaar slecht weer gehad. En nu was het zon overgroot En dan merk je ook meteen ook hoe iedereen blij is. En, uh, ja, dat iedereen dan ook het thema dit jaar together is. En uh, ja, dan, dan verbindt ook kunst. Dan is het echt kunst dat er ook. Uh, een theater waar mensen ook voor openstaan. Hè? Ja. En ik heb alweer bewezen, want een alle essentie in de kranten, dat mensen van Heide en verder dan zo'n komen. Ja. Omdat het misschien kleinschalige parade is. Maar de gezelligste parade van, van, Nederland, van Nederland is er al uitgeroepen. Hier komen die mensen graag heen. En het ja. is natuurlijk uniek om langs de boulevard in de zee te lopen. hè? Ja, hè? Het is hè? Ja. En, en overal is het natuurlijk het is een protest eigenlijk zo valk. Maar dit is eigenlijk ook een liefde uitstralen. Ja, ja, liefde ja het, is, het, is, het is ooit begonnen ja. inderdaad als een, als een protestdemonstratie... Ja, ...naar nou, die stomenwolle ellende. Het ook, ook, ja, het is natuurlijk ook altijd ook nog steeds dat we er zijn... ...maar je kan het ook liefdevol protesteren gewoon... Ja. ...met, met, met ja, gezelligheid en allemaal verschillende planages... ...verschillende mensen. En, en nu was het dat, dat together, liepen, liepen allerlei mensen mee... Kinderen, ja. Iedereen Kinderen, liep te zwaaien. Er was gezegd de togetherness. Ja, Hoe hard is het allemaal nog nodig, Fred? 2024. Ja, ja, nee, nog steeds heel hard nodig. Vooral omdat je ook mensen... Ja, je mag dit ook niet discrimineren. Je mag natuurlijk ook... Eh, als je rood haar word je gepest. Als je hazeliep word je gepest. Maar ook als homoseksueel wordt gepest. Ja. En uh, dat is natuurlijk uh, heel moeilijk nog om steeds uh, te bewijzen. En, maar als we gewoon liefst wel met elkaar omgaan, dan is het, wel hard, maar is het hard nodig. Dan kan je nagaan hoe open zandvoet er staat voor iedereen. Mm -hmm. Maar niet in alle dorpen, niet alle steden gebeurt dat. Is het nee. ook nog een haat tegen homofopen. En iedereen zegt er ook: ja, de canop het is een soort heteroparty geworden. Ja. Ik zeg, nee, want er zitten wel mensen aan de kant waarvan een kind of familielid homo- of lesbisch is, of transgender ja. is. Ja, en, nou ja ik, uh... op, en dat geeft het een, groot, een heel andere. Ik hoorde ook wel fluisteringen van, van, van, van mensen die, die toch vonden dat er mensen exhibitionistisch bijliepen. Of dat nou nodig was. Of dat nou een goede reclame was voor de homofiele wereld. Toen heb ik nog geroepen, zie je het als carnaval? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Er zijn mensen die hebben een soort vet En dat heb ik niks met de homo-wereld. Maar het leeft ook in de hetero-wereld. Het is toch... Het vet is waar iedereen van houdt. En ja, de ene vindt het ook. In ons wereldje is het ook niet. Dat het, ja, moet dat, is dat wel nodig? Mm -hmm. Dat is wel ja, heel moeilijk. En het is altijd een moeilijke discussie. En ik kan me ook voorstellen met uh, dat sommige mensen, ja, uh, dat je ja, is dit nodig? Ja, en soms denk je. Ja, nou ja, ik, ik, ik had ik had als antwoord, hè, we hebben het net over theater, kunsttheater... Uh, zie je het als carnaval. Daar gaan mensen ja. ook in allerlei... Uh, soms ja. aanstoortgevende uh, uitdossingen ja. de straat op. Maar de mensen staan nu natuurlijk met een heel ander gevoel... want ze kijken ja, naar een demonstratie je... van de gaywereld. Ja, en je hebt natuurlijk ook vorige week had je ook het carnaval in Rotterdam. Ja, hè? ja. En absoluut. daar loopt uh, ook alle vrouwen half nakend rond. Wou en ik zeggen. En ja. daar wordt niets van gezegd. Het nee. verschil de, het is hetzelfde als je een ja, grote man in je kamer hebt hangen. Ja. Het is heel raar, maar blote vrouwen ja, in de kamer is dat niet. Het is gewoon. <laughs> ik weet dat mijn moeder met mijn tante altijd hand in hand liep of gearmd liep. Ja, ja dat was na de oorlog, zeg maar. Ja. En dat, dat werd gewoon geaccepteerd. Dat was niet om ze waren, maar dat was gewoon. Ja, ja. ja je krijgt je vorm van waarde. En het is natuurlijk ook moeilijk om uh, hand in hand te lopen. En kan het wel, kan het niet. En, uh, maar dat is. Dan moet je het natuurlijk niet garantiseren van. Uh, uh, hetero's lopen ook niet altijd hand in hand. Want eentje loopt die twee passen snel als de ander. Nou ja, weet je. Het is natuurlijk... Uh, de, de, het, het anders zijn... Uh, is natuurlijk voor, is ook in de natuur. En wij zijn ja. ook maar gewoon... deel van de natuur. Dat wordt altijd anders bekeken. Anders beoordeeld. Ja. En dan heeft het ja. maar zoveel te maken met je eigen evenwicht. Ja. In hoeverre je ermee omgaat. Ja. We hebben in Nederland denk ik wel... een kleine terugval qua religieuze opvatting hierover. Ja. Ja. Want ja, we je hebben je natuurlijk de wel. christelijke tegenstand gehad. Ja. Die hebben we toch aardig ja. overwonnen. We hebben ja, nu natuurlijk ja. de islamitische tegenstand. Mensen die het ja. allemaal zeer ja. fundamentalistisch verklaren. Mm. Die menen dat het allemaal niet mag. Ja. Er blijft wat dat, te doen, hè Fred. En daarom vond ik het ook wel heel fijn dat er ook in, in Zandvoort heel veel uh, Marokkaanse en Turkse mensen aanwezig waren op ja. de parade. Fijn. En dan denk ik, ja. En dat is natuurlijk een compliment. Want ze staan toch een openen bloot van Franz. Als ze dan gezien worden door hun familie is het heel moeilijk. We ja, het ja. ja. Die, want we vergeten gauwt. Ik kan altijd wel zeggen, ik kunt Marokkanen, dat doe ik wel. Maar ik ben ook... Uh, je kan niet alles over en krom scheren, dat is niet zo. Nou, nee, nee. Maar je nee. moet elkaar respecteren, het is alleen zo. Zij komen hier met een heel andere cultuur en ja. ja, dat moeten we allemaal accepteren. Dus het was twintig jaar geleden iets makkelijker, soepeler. Nee, nee, en we nee. we moeten daar ook weer mee kunnen leven. Nog nee, ook 180, 180 verschillende uh, soorten religies. Op ja, op ja, ja, ja, ja. De zullen. islam is zeer oh, ja, veel divers. Ja, ja ja, ja. Ja, en, ja, ja. En divers met alle mensen. Ja, en we moeten allemaal. Maar daarom is het zo uniek dat zo zo ook. En vooral ook de ondernemers, hè, vergeet het niet, hè. Ja. Er staan allemaal open en bloot voor, hè. Dus uh, ja. dat, ze, dat ze dat doen. Hè. Want je kan ook zeggen, ja moet het dan, weet je wel, maar ze waren bereid, bereidwillig goed een beetje ja. een straat schoon te krijgen. Dat de paraden doorheen komen. En je hebt tot buiten. Het was gewoon een ja, compliment. Het, het, het was gewoon weer een feest. En, ja, ja, het een is feest. inderdaad een parade om, t, om te tonen wie je bent, wie we zijn. Ja. En ja. Dat, ja, dat togetherness ja. is dit jaar natuurlijk heel belangrijk. En dat je mee he, met je feestwerp. Ook als je, als je heet, ook weet ik zeg, We hebben het ook die hele... Of, Vreselijke alfabetletters van L, H, Dat ja, is een hele ja, regel tegenwoordig. Ja, ik heb ik hem opgeschreven, altijd, Fred. Ja, ik zeg het altijd Als ik <laughs> uit moet wat het is. Ik zeg: nou, de, je, hebt, je hebt zeker een H-homo, maar je hebt ook de H van hetero. En alle andere alfabetletters hebben we wel iets. Ja. Dus uh, ja, maar het is bijna niet, het is ook niet meer uit te leggen gewoon. En daarom vind ik zelf altijd persoonlijk de, voor mij is de regenboogvlag voldoende. Al die ja. kleurtjes en alles wat er is gezegd. Ja, en tegenwoordig nog weer een heel ik, klein dingetje ik, erin die, die ja, nog diverser dat. uitdrukt. Uh, ja, maar ik denk dat je alle kleuren heeft dan uh, heeft de betekenis. En het is ook wat uh, waar we uit moeten straalen. En dan moeten we niets vergeten. Nee, we moeten helemaal niks vergeten. Namelijk dat wij het leven moeten vieren. En dat hebben we nu ja, we inderdaad met vieren. de gay pride ja, in ja, Zandvoort inderdaad. weer gedaan. En, en dat ja, we inderdaad. allemaal een kleurtje ja, zijn. Ja. Ja. En dat heeft Dolly wel uh, Dolly ook laten liefde regeren. Mm -hmm. En dat is ook een... Want er is genoeg... Ik geef altijd voorbeeld Dan zie je ook uitwendig hoe we ook links en rechts gaan. Ja. En de met daar voetbal. Heerlijk het oranje gezelschap. Ja. En dan twee weer beelden van... Een kinderthuis dat gewonderd wordt, en ja. een en, Er is zoveel ellende, En lende, zo dan. en ik denk: oh waar, waar gaan we heen? En, nou, geniet dan van de momenten dat er nog mensen liefdevol met elkaar omgaan. Zeker. Niet iedereen uit zien. Ik zeg altijd: met oudjes in mijn jaar huis, Niet alle oudjes zijn even aardig. Nee, nee. Nee. Zo is ja, dat. Mensen. Niet alle mensen zijn even aardig. Ja, er zijn mensen. En dan probeer te respecteren. En, en elkaar het waarde laten. Maar wat sommige reacties zijn, moet dat dan? Dan kan ik me ook voorstellen, ja, is dat dan wel nodig? Maar als je weer een saaie homo hebt, die komen niet in beeld. Nou ja, weet je wat het punt is? Als mensen zich afvragen, moet dat dan? Kun je natuurlijk ook zeggen, als je het in internettermen zou doen, dan scroll je door. Ja, dan ga, ja. ga je niet kijken, dan ga, ga je gewoon wat anders doen. Het moet. Ja, ga je wat anders doen ja. ja maar ga, gaan mensen ook niet ja. dwars zitten? Nee. Nee. Laat gaan. nee. Maar het is hier in ieder geval feestelijk verlopen, begrijp ik, Fred. Oh, het was echt zo krank. En nu ga je naar, naar Amsterdam dit weekend? Nou ja, ik ga uh, vanavond en uh, morgen en overmorgen. Ja. Ja, ja. En morgen zit ik daar bij de Aval Trostboot op de pont van daar. Oké. Okay. Ja, dat is heel leuk. Ik zie al de boot voorbij schuiven. Ja, ja, ja. En het te lopen. gezellig. Ik kan natuurlijk ook niet zo lopen, goed lopen op het ogenblik. Oké. Okay. En ja, dus... Uh, nou, het komt allemaal goed. En, uh, je gaat daar zitten, dus, je gaat heerlijk maar genieten. We, maar we zeggen we de kwijt. Week, laat ik zo zeggen, dat we... ...zo voor de opening heb gedaan. Het is een geweldige startschot. En ik denk, nou, hier in Amsterdam het over. Want eigenlijk Pride, het gebied is ook een preid Amsterdam... En, uh, maar we, we moeten gewoon onze eigen identiteit blijven. Kruik... Nou, dat vind ik trouwens wel goed Kruik... hoor. Dat we zo ook een slag voor zijn, hè? Ja, dat, nee, uh, de, Zandvoort, ah, dat Zandvoort ja. gewoon het al heeft gehad. En nu komt ja. haar Amsterdam erachter achteraan kan. Ja, ja, kom, kom maar op dan, hè? Ja, ja, zo is dat. Hey Fred, hartstikke oh, ja. fijn dat je het ons toe Zandvoort, wilde lichten. Zijn we weer, ja, zijn we hebben weer Zandvoort. Ja. ja, zo is dat. Maar heerlijk toch? Hey Fred, voordat we de verbinding gaan verbreken. Uh, ja. blijf nog even Even luisteren naar ons, yeah. want ik heb een, uh, een prachtig nummer uitgezocht voor jou. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik vind hem zo verschrikkelijk mooi. Dus uh, ik, hoop, ik hoop dat je nog even tijd hebt dat je kan ik, luisteren. Ik luister, okay, hartstikke gezellig. goed. Ja. Hey, bedankt, Fred. We ja, vieren dank dank het leven. Je wel. He? Ja. Hoi. ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Komt-ie. Geen flikker aan heet dit nummer van Simone Kleinsma. Geen gezin. Ik woon nog bij mijn moeder in, met mijn twee honden. Mama is oud, en slechter been, en daardoor ben ik ook meteen aan huis gebonden. Er wordt geroddeld en gepraat, ze vinden mij hier in de straat. Een moederskindje, ik doe dan net of ik niks hoor. ...en loop maar onverstoorbaar door, wel met een sprintje. Ik ga s'avonds naar een loesje kit, waar men op mij te wachten zit, om op te treden. Ik doe een act in travestie, en door mijn sexy lingerie, lijkt men tevreden. De hetero's kijken hitsig rond, het natte kwijl loopt uit de mond, bij mijn striptease. Maar dat verandert snel in haat, als ik mijn slipjes zakken laat. Ik trek me daarvan geen ene vlees. Zo oh, kwart over twee is er een nachtelijk soepé met een stel vrienden. We luchten allemaal ons hart, zoals men zegt, gedeelde smart weet ons te binden. Met valse tieten en vals haar en daardoor noemen wij elkaar de valse nichten. Voor wie als wij geschapen zijn Moet humor toch het wapen zijn Om mee te richten Het woordje gay betekent blij Een prachtig woord, maar niet voor mij Hoe kan ik blij zijn? We doen steeds meer aan zelfcensuur Want door de reële dictatuur Kun je niet vrij zijn Waar eens zo voor gevochten werd, is nu de klok teruggezet. Opnieuw de kast in. Ze imiteren hoe ik praat. Ik durf niet veilig meer op straat. Ik zeg je op de man: er is geen vlekken. Lam, denk ik voor Tom Amsterdam. Jouw tolerantie is ingeruild voor homo-haat. Er zijn geen mannen meer op straat die ik hand in hand zie. Een vrij en echt rechtvaardig land houdt de verschillen niet in stand. Maar zal die slechten... Misschien heb ik te veel verwacht, ben u te oud en mis de kracht, om nog te vechten. Ik hoor in bed de eerste tram, ik sluit mijn ogen, denk aan hem, die ik zo lief had. Maar hij stierf van de nieuwe pest, en nu is alles wat mij rest. waren jong jongen vol van lust. En God zegt dank nog onbewust. Van wat zou komen. Want waarom claimt iemand het recht. Om mij te zeggen. Jij bent slecht. Want wat moet ik dan? Ik snap er geen flikker van. Ja, geen flikker aan. Gezongen door Simone Kleinsma. Ja, mijns inziens moet het gewoon door een man gezongen worden. Want uh, ik vind het zo niet helemaal kloppen. Ik heb dit een liedje um, nu voor de tweede keer in een jaar gehoord... Um, van een, een, een travestie die uh, bingo's organiseert. Hm. En uh, zij zingt dat dan altijd in haar uh, feestavond, zeg maar. En echt, dan zitten de mensen echt te huilen. Want ja, je leert haar ja, ja. natuurlijk kennen door ja, die avond en ja. ze is heel grappig en ze heeft een waanzinnige grote bek om het zo maar te zeggen en ze neemt iedereen op de hak en aan het eind zingt ze dan ja. dit en dan dit haalt nummer. ze die grote veren hoe doet ze af en dan zie je dus dat ze een man ja. is. Ja dat weten we allemaal wel dat ze een man is natuurlijk maar dan laat ze haar mannelijkheid ja, dat, meer zien ja. en dan met dit nummer nou dat, dat grijpt iedereen enorm ja. aan. Ja. Ja. Over uh, aangrijpende dingen gesproken. Heb jij nog een aangrijpend nieuwtje voor ons? Een nou soort nieuwtje. Ja, we hadden graag over de hele wereld heen willen kijken. Hè. Er was ons het grootste ja, reuzenrad ja. van Europa beloofd. Ja, nou, dat ja. ging al niet door, omdat het de veiligheid niet, uh, niet goed was gekeurd. Toen zou er een nieuwe komen. En zo waar. Het Zandvoort Festival heeft dinsdag met grote spijt... bekend moeten maken dat er dit jaar geen reuzenrad naar Zandvoort komt. Dat was al eerder, niet omdat de bewoners van die grote flat daar... het vervelend het vonden maakt, dat die bakjes ja. langskwamen. Maar daar, was, daar waren ze nu dan net uit. En uh, ondanks de harde toezegging van de kermasexploitant... die deze, uh, dit rad zou leveren, is er geen reuzenrad dit jaar te komen... Dat is natuurlijk voor de mensen een enorme teleurstelling. Maar ja, dat zegt het, uh, uh, het Zandvoors Race Festival. We zijn zelf ook teleurgesteld. Maar we hopen dat met de overige activiteiten die de komende maand gepland staan. En dat zijn er nogal wat. Toch een aantrekkelijk programma kunnen bieden. Er komt een kinderkartbaan En dat is bij, uh, even kijken bij het Venemaplein. Um, en daar kunnen de kinderen vanaf 2 augustus als Max Verstappen scheuren in de bochten. Dus vanaf heb, uh, vandaag. Ja, dat ja. is natuurlijk heel spannend. Er is natuurlijk ook het Street Art Festival. En dat is wel een beetje vervelend voor uh, de afbeelding bij het Venemaplein. Want die is een maand niet te zien. Nee, er oh. uh, ja. staat een groot gedeelte. Ja. Gedeelte, Gedeeltelijk. Ja. De, de, vanwege dit evenement, uh, dat de kinderen daar karten, uh, is, uh, is dat weer een beetje aan het beeld ontrokken. Maar we, we, we, we, we boksen met elkaar om ruimte te maken. We gaan niet over Zandvoort heen kijken, maar we gaan er lekker doorheen wandelen. Uh, en alle dingen die er worden ge uh, georganiseerd de komende maand. Want aan het eind van de maand is het weer zover. Dan racen ze weer over het circuit. Uh, daar gaan we straks nog even het een en ander over toelichten. Ja, ja, ja, ja, hartstikke ja, goed. Ja, ja, ja. En dan heb ik een verzoekje aan de kunstenaars in Zandvoort. Want nu er geen reuze rat met een D komt... misschien kun, kan iemand van jullie een reuze rat met een T knutselen... voor op het Badhuisplein. <laughs> het is weer eens wat anders. Ja. Kijk hoe daarop gereageerd wordt. Ja. Ja, als dat lukt gaan we Ben draaien. Ben van ben, Michael Ja, ja, ja, hartstikke ja. goed. Uh, nou ja, en tot die tijd gaan we lekker luisteren naar Harry Bellefonte met Mathilda. Nou. Mijn knopje deed niet. Ik hoop wel dat hij gaat zien, maar nou, heb ik nou een beetje een Oh, denk nee, dat is die Tilde! Pa, Tilde! Pa, Tilde! She take me money and run Venezuela. Once again, now! Pa, Tilde! Pa, Tilde! Pa, Tilde! She take me money and run Venezuela. 500 dollars, friends are lost. Wil money to sell me, cat and Horse? Hey, uh... Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody! Matilda, sing out the chorus. Matilda. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now. Matilda, trying round the corner. Matilda, sing up the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan, hey. Matilda, she take me money and run and he's bail on. Everybody. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run and he's bail Once again, Matilda, Matilda. run round the corner. Monday and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed. Stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know? Matilda, you owe me money. Everybody. Matilda! Matilda! Matilda! You gave me money and run Venezuela. What's he getting now? Matilda! friends never to love again all me money gone in vain hey. Matilda, she take me money and run Venezuela everybody Matilda Matilda Matilda she take me money and run Venezuela sing a little softer Matilda Matilda die money everybody leuk hè oh Gezellig. wat hebben we die lang niet meer gehoord ja Marie ja. Bellafonte, nog niet zo lang geleden nee, overleden. zo kan niet meer rondom. Nee, nee, nee, we raken okay. ze allemaal kwijt. We raken ze allemaal kwijt. Maar we gaan maar, ze gewoon uh, allemaal hier draaien de hele tijd. Ja. Ja, zo is dat, <laughs> zo is dat. En, en ik dacht ook, omdat het natuurlijk lekker weer is... dat we weer lekker in zomerse sferen komen. En laatst hebben we hem in het Nederlands gedraaid. Ik denk, nu gaan we hem in Spaans draaien. Moet je horen. Hoppa! Allee! Weten jullie nog? Boricito. Yes. Borikito. Van Peret. Ja, Van Peret. Yeah. kan que tú que tú y que tú boyrequito como tú que no sabes la boyrequito como tú don't say my name que tú y que tú y que tú que tú que tú y boyrequito como tú que no sabes la boyrequito como tú don't say my yo te más que tú y más que tú y más que tú que tú y que tú y boyrequito como tú todos EN je toch nog steeds, ik que tú y Ik tú y que tú que tú que tú y nog como tú ben je toch nog steeds, ik ben je toch nog steeds. Ik ben je toch nog steeds, ik más que tú y steeds. Ik tú Blijf dan maar eens stilzitten. Ah, ja, nou, beste ja, ja. luisteraars, ze hadden de microfoon uit... maar uh, ze zaten goed Spaans mee te praten. Ja, maar, ja, ja, ja, ja. Dolly en Honey, <laughs> <laughs> wacht even. Jammer dat die microfoons uitstonden. Is dat zo? Oh, het volgende liedje zetten we hem weer aan. <laughs> ja. Had jij nog een nieuwtje? Nou, Ach, ja, een nieuwtje, een nieuwtje... Uh, de, de, de burgemeester en wethouders hebben natuurlijk uh, allerlei besluiten genomen... om het hier leuk te laten verlopen rond de grote Grand Prix van dit jaar. Uh, wat we eigenlijk natuurlijk altijd niet moeten doen... namelijk zwerfafval op de grond gooien. Maar er zijn nu, het hoort bij een van de geboden. Tijdens het raceweekend is het verboden om flyers, kaartjes, posters... of andere papieren uit te delen op straat. Ook het uitdelen van samples, er zijn gratis producten of mini-versies hiervan... is niet toegestaan. En dit moet allemaal helpen om zwerfafval te voorkomen. Want daar zijn we natuurlijk erg mee bezig. Het was van de Gay Pride een thema, togetherness. Maar we moeten dat met z'n allen wel leuk houden. En de gemeente doet daar heel erg zijn best voor... want die hebben dan uh, afgelopen woensdag ijsjes uitgedeeld... Uh, onder, de, onder, de, onder het motto het uitdelen van zero waste ijsjes Dat was woensdag. Dat ja, is geweest, dus hopelijk heeft u er een, uh, gekregen. Het waren namelijk ijsjes zonder verpakking... en ze werden aan iedereen uitgedeeld. Er een bolletje in en lieten ze ook zien hoe simpel het kan zijn ook voor onze strandtenten, om dit te geven en het allemaal schoon te houden. Want ook dat is een ding. Het strand wordt vaak door groepen vrijwilligers schoongehouden. Um, maar laten we gewoon dingen niet weggooien, niet slordig zijn. Het is dus van alle gaande. dat noemen ze ook de groene lobby... om de zomermaanden dat strand zo goed mogelijk schoon te houden. Verpakkingloze ijsjes, nou, noem het allemaal maar op. En dat geldt dan nu, want we moeten wel zeggen... Per persoon hebben we ieder jaar rond de 172 kilo verpakkingsafval. Nou, dat is natuurlijk nogal wat. Dus we gaan het nu gewoon in de, in de papieren en in de plastic container gooien. En we houden het uh, heel netjes de komende, zeker de komende maand, als wij weer natuurlijk um, model moeten staan voor hoe je een Grand Prix en alles eromheen kan organiseren. Het wordt uh, heel druk. Er zijn regels voor de horeca. Er zijn uh, regels tegen wild kamperen. Dat mag al nooit. Het luchtruim moet vrijblijven. Want ook in de lucht, boven Zandvoort, wordt het druk met de helikopters. Ja, ik zie dat. Want ze vliegen aan van Noordwijk naar het circuit. Om alle coureurs en alle personeel af en aan te leveren. En daarom is het tijdens het raceweekend verboden om met drones, mensen, denger eraan en andere onbemande luchtvaartuigen in het luchtruim boven ons dorp te vliegen. Het is dus ook niet toegestaan om een drone bij je te hebben. Dus laten we er allemaal even rekening mee houden. We gaan het weer schoonhouden in de lucht en op de grond. En doorlieg niet uh, gaan parachutespringen dus, hè? wat je van plan was. <lacht> Dat kan even niet. <lacht> nee, Lekker, mens. Nee. Lekker mens, parachutespringen, hey. ach god. Ja, een tijdje geleden zag ik een, ja. zag ik een noodhelikopter boven zee vliegen. Omdat er iemand in nood zou zijn. Nou, die was gelukkig helemaal niet in nood. Die zat al thuis. Oh ja. Maar... Nu, als we nu het raceweekend helikopters zien vliegen. Dan zitten onze coureurs en hun personeel erin. En we houden het luchtruim dus helemaal voor ze vrij. Ja. En doen dus ook heel voorzichtig in zee. Dat er niet helikopters al dan niet voor niks uit hoeven te rukken. Oké, ja, oké. Okay, okay. Nou, tot zover. Dank je wel weer voor deze bijdrage. We gaan het laatste nummer draaien van dit eerste uur. Het zit er alweer op. We waren ook natuurlijk erg druk met van alles. Maar we beginnen straks ook weer hartstikke druk. Want onze Hanny die heeft straks weer een nieuwe column. En die gaat ze ons weer mooi op haar eigen wijze voorlezen. We luisteren dan eerst weer naar muziekje. Dan schakelen we over straks naar Hanny en daarna weer een muziekje. Maar eerst gaan we richting het NOS-journaal. Of is het APN tegenwoordig? Ik weet het niet eens meer. APN, en ik, natuurlijk ja. ook de reclameboodschappen. En daar gaan we naartoe samen met Chubby Checker. Oh.